De fabrikant wil zelfstandig blijven. PPG heeft bij dit laatste bod gedreigd met een vijandige overname als Axonobel dit zou afwijzen. Deze maand moet duidelijk worden wat PPG nu gaat doen. In Frankrijk zijn alle stemmen geteld en heeft Emmanuel Macron met ruim 66% van de stemmen een duidelijke overwinning geboekt op Marine Le Pen. Gisteravond laat sprak hij zijn aanhangers toe in Parijs. Hij beloofde er te zijn voor alle Fransen. Later belde de nieuwe Franse president onder andere met bondskanselier Merkel en premier May. Volgens een betrokkenen was het tien minuten durende gesprek met Merkel bijzonder hartelijk en beloofde Macron snel naar Berlijn te komen. Met May besprak hij kort de aanstaande brexit-onderhandelingen. Werknemers van Holland Casino in Enschede, Groningen en Leeuwarden gaan vandaag vanaf acht uur staken. Het is de eerste keer dat werknemers de hele dag het werk neerleggen. Personeel van Holland Casino voert al bijna een maand actie voor een betere CAO. Er zijn al negen stakingen geweest, maar tot nu toe is er nog geen akkoord. Onder de CAO vallen zo'n 3000 mensen. Een van de grootste windmolenparken op zee wordt vanmiddag geopend. Het park Gemini ligt ten noorden van Schiermonnenkoog. Er staan daar 150 windmolens. Die wekken energie op voor bijna 800.000 huishoudens. En dat is gunstig voor de afspraken uit het Klimaatakkoord. Volgens de betrokken aannemers zijn de turbines niet zichtbaar vanaf de kust. De aanleg van het park kostte zo'n 2,8 miljard euro. Nederland heeft al drie windmolenparken in de Noordzee, maar die zijn veel kleiner.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 Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Hoevelaken en Inbrugge 6 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Knopend Empel en Waardenburg 7 kilometer. A4 Rotterdam-Amsterdam... tussen Knopend Ipenburg en Dorp 8 kilometer file. A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Roelofaar en Zoeterwoude en Zoetewoudendorp 9. A6 Lelystad richting Muiden... tussen Stad en Muidenberg 7 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag... tussen Blijswijk en Nooddorp 4 kilometer file. De weg is weer vrij. A15 Nijmegen-Rotterdam... tussen Afrit Leed en Hardingsveld Giesendam 8 kilometer fieden. A27, Breda richting Gorkum tussen Hank en Industrieterrein Avelingen 7 kilometer. Richting Utrecht op de A27 bij Lexmond 5 kilometer. Uh, Almere richting Utrecht op de A27 tussen Almere Hout en Eemnes 11 kilometer fieden. A28, Zwolle Amersfoort tussen Strandhorst en Amersfoort Vathorst 10 kilometer. Op de A44, Amsterdam Den Haag bij Leiden Zuid 3 kilometer fieden.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 Nothing ever slows down and a mess is not allowed. Our house in the middle of a... No kiss, oh, she's the one they're going to be missing us away. kids playing up Brothers got to keep, Nog even dank aan de collega Mario Salvoort Het afgelopen uur bij Sierra met uh, Zandvoort uit Zandvoort. Oud-Hollandse muziek tussen 1 en 2 uur. Nou, het is uh, inmiddels even na 2 uur. We zitten er weer in Our House, uh, Albert-Jan. Ja, aan de tolweg 10A. Nieuwe aflevering van uh, Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, goedemiddag. En uh, ook goedemiddag, uh, Albert-Jan. Ja, goedemiddag. Ja, Daar zijn we weer. Het, het is prachtig weer, hè? Ja, dus wij dus, zitten weer... Dus wij zitten weer binnen. Welkom, uh, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Welkom bij wederom 3 uur live... Uh, Zandvoort op zaterdag vanuit het Mediapark aan de Tolweg 10A. Uh, wat gaan we doen? We hebben een heel uh, leuk en vol programma... voor u de komende drie uur. Uh, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En er is vandaag trouwens al een heel mooi evenement aan de gang. En dat is de open dag van de Reddingsbrigade, de, de KNRM, uh, in Zandvoort. En, en ik zou zeker daar gaan kijken. Dus Verderop in het programma kom ik hierop terug... En wie ook terug is van weg geweest, ja, ja, de winterstop zit erop. Echt maar, waar? Ja. We is hier terug? Lex van der Hoorn, onze enige echte Zandvoortse weerman. Ja, is weer wakker en uit de winterslaap. Uh, dus wij gaan hem om half drie bellen voor het enige echte Zandvoortse weerbericht. Dat om half drie. Het dier van de week is nog steeds Lopke. Dus ook deze week Lopke in de aanbieding als dier van de week. Het gedicht van de week, liefhebbers daarvan rond de klok van kwart voor vijf. De titel is alleszeggend en de titel is jij. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan schakelen, en ik vind het een grote eer dat ik dat nou mag doen... naar onze collega Henny Rukkert, Want die is voor ons aanwezig bij de voetbalwedstrijd KGA tegen SV Zandvoort. 10 over half drie gaan voor de eerste keer schakelen... met, Leiden, met uh, Hennie Ruckert in Leiderdorp. Dus Kagia SV Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk over via Pit Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. Sportkort.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 Van CFM de Eurobreakdown, dus elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 te horen. En deze staat daarin ook genoteerd. Uiteraard de single van Ed Sheeran en Shape of You. Nou, je zei het net al, Albert-Jan Lex van de Horen is terug. Want het solite gaat weer schijnen in Zandvoort. En zo dadelijk horen we Lex om half drie met het CFM-weerbericht voor de komende dagen. Verzorgd door MeteoPagina.nl. Ja, het lijkt wel zomer in Zandvoort op deze zonnige zaterdagmiddag. Hier is Walking on Sunshine. Uh, daar uh, willen we de bambelschoenen wel voor aantrekken. Wolking al zo zijn. Joren is heel van alweer heel veel jaren geleden van Katrina in de Waves. Kerst ja, dadelijk is terug in van de horen, met het uh, weerbericht om half drie. Maar hij is niet alleen terug op de radio. Nee, ik heb het op tv ook al gezien. Het weerbericht verzorgd door uh, meteopagina.nl En wil je het weer ook blijven volgen? Ga dan gewoon even naar kanaal 40 digitaal via Ziggo. 24 uur per dag, CFM TV met de laatste nieuwtjes. En natuurlijk het radiogeluid van CFM. En over laatste nieuwtjes gesproken, heb je nog wat uh, Albert-Jan? Ja, we gaan eerst even terug naar afgelopen woensdagavond. Want woensdagavond rond om 9 uur kreeg de politie... de Zandvoortse reddingsbrigade, reddingsbrigade Bloemendaal en de KNRM... via meerdere melders een melding van een in problemen zijnde kitesurfer ergens voor de kust van Zandvoort. Hierop is de politie direct met uh, de 4x4 richting het strand opgegaan... Uh, al waar inmiddels ook de Zandvoortse reddingsbrigade een boot te water had gelaten. Al snel bleek dat de kitesurfer, inmiddels in gezelschap van een ervaren golfsurfer en peddelaar moeite had om terug te komen naar het strand. De reddingsbrigade heeft de kiter assistentie verleend. De KNRM en reddingsbrigade Bloemendaal hoefden niet in actie te komen. Enkele melders van deze hebben getracht om via interne telefoonnummers... zowel de reddingsbrigade als de politie te bereiken. Nogmaals, bij wederom een dringend verzoek... bij dit soort spoedmeldingen niet twijfelen, gelijk 112 bellen. Aanhouden voor brandstichting. De politie heeft na een melding van brandstichting in het Duingebied... De zee, uh, aan de zeeweg vijf jongens aangehouden... Na een melding van een brandje in het duingebied... nabij de Zeeweg in Overveen... werd de politie vrijdag aan het eind van de middag ter plaatse gevraagd. Daar trof de politie een boswachter aan met vijf jongens... afkomstig uit Haarlem en Halfweg. De boswachter had de vijf jongens staande gehouden... en was met de jongens inmiddels bezig om het brandje te blussen. Alle vijf jongens zijn door de politie aangehouden... op verdenking van betrokkenheid bij brandstichting. De jongens in de leeftijd van 12 tot 16 jaar werden gisteravond overgebracht naar het politiebureau en zijn daar ingesloten. De brandweer is ter plaatse geweest voor de nakontrole van de brand. De vijf jongens werden dus zoals gezegd ingesloten... en hun rol, zeker betrokkenheid bij de brandstichting, wordt onderzocht. Het Zandvoorts College komt naar u toe deze zomer. Het zou, het zou een slogan kunnen zijn voor een, voor een drive-in gebeuren. Zoals vorige week al werd aangekondigd, ko komt het college binnenkort naar u toe om tekst en uitleg te geven in zaken de ambtelijke fusie met de gemeente Haarlem. Morgen dus, 7 mei, is de eerste gelegenheid dat u met de dames en de heren in gesprek kunt gaan. Het volledige college, dus de burgemeester, vier wethouders en gemeentesecretaris Ankie Griekspoor, zal dan op de eerste jaarmarkt van 2017 met een stand aanwezig zijn om u te ontvangen en uw vragen te beantwoorden. De collegeleden willen en kunnen nu alles over deze fusie uitleggen. Bijvoorbeeld dat het puur en alleen maar gaat over een fusie met de ambtenaren... en dat Zandvoort tot in lengte van dagen een zelfstandige gemeente zal blijven. Ik denk dat het druk wordt op de bank. Ja, dat denk ik ook. Dus morgen op de jaarmarkt het volledige college om vragen en antwoorden te beantwoorden... vragen te stellen en antwoorden te krijgen... op de fusie met Haarlem. En er hoort ook een heel mooi filmpje bij. En wil je dat filmpje zien? Ga dan even naar de ZFM Zandvoort-app toe. En dan ja, bij de berichten vind je dat filmpje waar we het over hebben. De ZFM-app, hij is gratis te downloaden... in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort.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 Oh, En, uh, Imagination and Justin illusion. Je hoort hem op de zaterdagmiddag uh, bij CFM Stalfort. En heilig, goedemiddag. Ja, zit dadelijk om uh, half drie het weerbericht. Dus je moet je volgende bericht een beetje korter, een beetje inkorten, Albertje. Ja, ik moet het net zo gaan als ik Thijs van Heiningen uh, heel <laughs> snel snel ja, gaan praten. van van ja. uh, Vandaag uh, vindt de jaarlijkse Reddingsboodag plaats. Donateurs en uh, geïnteresseerden zijn vandaag welkom vanaf 10 uur vanmorgen tot 4 uur vanmiddag om actief kennis te maken met een professionele werk... van de zeer betrokken vrijwilligers van de KNRM Zandvoort. Andere belangstellenden kunnen deze dag ter plekke donateur worden. Tijdens deze dag vandaag is het voor donateurs mogelijk om mee te varen... met de Zandvoortse reddingsboot Annie Paulussen. Wie nog geen donateur is, kan zich ter plekke inschrijven... en eveneens een ticket krijgen om mee te varen. Leeftijd vanaf 13 jaar. Haal uw ticket in het boothuis en maak uh, kennis van deze unieke dag. U kunt ook het vernieuwde boothuis bekijken en de vrijwilligers het hemd van het lijf vragen. Daarnaast is de reddingsbootwinkel open waarbij u prachtige KNRM spullen kunt kopen en de KNRM financieel steunt. Dit jaar gaat de opbrengst naar een overlevingspak voor een van de nieuwe opstappers. Bij de KNRM draait alles om vrijwilligerswerk. Het reddingswerk kan niet bestaan zonder de 1300 vrijwilligers. Met hart en ziel zijn velen al jaren verbonden aan het hun reddingsstation. 365 dagen per jaar staan ze klaar. Niet elke dag voor een redding, maar wel 24 uur per dag beschikbaar... voor echte reddingen en dankbare hulpverlening. De vrijwilligers kunnen hun werk doen door de vrijwillige bijdrage... van mensen die de reddingsmaatschappij een warm hart toedragen... En voor die mensen is de Nationale Reddingsbooddag. Want deze redders aan de wal, zoals de KNRM haar donateurs noemt... steunen de redders niet alleen met een vaste vrijwillige bijdrage... maar daarnaast vormen zij een morele achterban voor de redders. U bent vandaag van harte welkom tot 4 uur. Meld u zich even dan bij de loods en wordt donateur. En wie weet kan u nog meevaren op de Annie Paulussen. Wie wil dat nou niet? Zo is dat, Albert Jan, helemaal met het mooie weer van vandaag. En over weer gesproken, daar gaan we het zo over hebben.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 Die doorgaat, doorgaat voor altijd Mocht ik heen gaan, ergens Treur dan niet op mij Maar post op het leven en Treur niet op mij Maar post op het leven En, en dat was de zingel van uh, Diggie Dex Ja, dit is zo'n leuk moment hè Albert-Jan We gaan uh, telefonisch schakelen met uh, Lex van de Hoorn Goedemiddag Lex Goedemiddag, Rob. Zo, dat is een tijd geleden, hè? Ja, dat is uh, heel lang geleden. Ja. Heel lang geleden. Nou, fijn uh, je stem weer te horen, Lex. Ja, ik ben er weer. Weer uit de uit, winterslaap. Uit mijn winterslaap. Heerlijk. Ik ben, ik ben hier weer in het dorp te bewonderen. Dat kan jij nou wat Chan vragen. Klopt. Dus, dus het gaat allemaal weer goed. Helemaal goed. Nou, Lex, uh, het is aan jou. Het woord is aan jou. Wat gaat het weer de komende dagen doen? Oké. Okay. Nou, we zijn vanochtend begonnen met vrijwel onbewolkt weer... Maar er komt nu nog wat, wat, wat lichte sluierbewolking over. Maar het blijft zonnig vandaag. Dus geen klagen met een uh, matige oostelijke wind. En een maximumtemperatuur temperatuur van ongeveer 17 graden. Dus dat is niet verkeerd voor de tijd van het jaar, want de normale temperatuur is 15. Dus we zitten helemaal goed vandaag. Morgen, ja, dan is het toch wel weer wat minder. Dan hebben we wel bewolking. Met een matige noordelijke wind. En door die noordelijke wind gaat de temperatuur eh, toch wel naar beneden, naar de 14 graden. Boe. Ja, het is niet anders. Nee, maar, helaas. Het is voorjaar hè. En dan maandag dan hebben we ook wolkenvelden. Met een, een zwakke tot matige noordelijke wind. Die blijft dus in het noorden zitten. Met een temperatuur van ongeveer 13 graden. Nou dan dinsdag dan knapt het weer op. Dan krijgen we weer veel zon... met een zwakke tot matige noordoostenwind. Maar de temperatuur die houdt niet over... want die, staat, die zit dan op 12 graden. Maar ja, het is niet anders. Nee, maar als de zon er maar bij is, Alex. Ja, de zon is erbij. Dus als je uit de wind in de zon gaat zitten... is het best wel uit te houden, denk ik, hoor. Dinsdag. Nou, de vooruitzicht verder. Dus na het weekend is het eerst vrij fris. Het wordt vrij fris... En aan het eind van de week, dan gaan de temperaturen weer oplopen, maar er is wel kans op een buitje. Oké, okay, nou Lex, jij blijft elke dag het weer volgen. En de mensen kunnen dat ook nalezen, niet alleen op, op internet, maar ook op CFM TV. Ja, en op, op is het? Facebook heb ik een pagina, Meteo Zandvoort. En op Twitter kan je het ook bekijken. Op Twitter, het weerbericht verzorgd door Meteopagina.nl. Goed je weer te horen, Lex. Oké. Okay. Ja, en dat betekent dat het mooie weer er weer aankomt, Albert Jan. Een slecht op de radio is, ja. Ja, ik heb even gewacht dat het mooie weer werd. Heel goed, heel goed. Lex, dank je wel en een hele fijne zaterdag verder. En graag tot volgende week. Dan gaan we je weer spreken. Blijf spreken met elkaar. Oké, okay, hoi. Dat was het weer. En dan speciaal even voor Lex deze van Crowded House. Hier is Weather With You. Dat heb ik nou altijd als ik Lex van der Horen door het dorp zie lopen, Albert-Jan. Ik denk, wat heeft hij nou weer bij zich? Nou, oh, The Wedding With You. Dat was hem, <laughs> de single van Crowded House. Ja, um, zo dadelijk gaan we over naar het voetbal. Vandaag uh, met Henny Ruckers Ja, die aanwezig is tegen KGA, tegen SV Zand voor de wedstrijd die om half drie is begonnen. Oké, okay, zo dadelijk daar uh, meer over bij Sanford op zaterdag. Maar er is nog een klassieker van Mai Tai en History. ...klassieker zo op de zaterdagmiddag bij CFM? De Amsterdamse medegroep uit de jaren tachtig. Ze noemen zichzelf My Tai. En dit was uh, een van hun grootste hits: uh, hits dat was uh, History. Ja, we gaan over naar Lisse Broek. Live schakelen met Lisse Broek. Daar is uh, Henny Rukert. De wedstrijd van vandaag: KGA tegen SV Salvoort. Goedemiddag, Henny. Goedemiddag. Ja, de spanning staat er hier duidelijk op. Maar laat ik gelijk met het slechte nieuws beginnen. Want na vijf minuten is al de eerste goal gevallen aan de verkeerde kant. KGL leidt met 1-0. En dat is door de man die in de thuiswedstrijd ook al een van de betere spelers was, Dirk Jan Lichtenberg. Maar wat jammer, wat jammer, wat jammer. Want in de tweede minuut was Zandvoort heel goed weg. En toen kreeg Lucas Verstraten een geweldige kans. En die tikte de bal op de paal waarna de keeper de bal nog kon pakken. Anders was het heel snel 1-0 geweest voor Zandvoort. Het is duidelijk dat deze wedstrijd vol staat van spanning. Er wordt niet goed gevoetbald. Er gebeuren hele gekke dingen. Er ligt nu een speler van KGA gepresseerd op de grond... Het is uh, niet zoals het moet zijn, maar wie weet gaat uh, Zandvoort zich herstellen. Het is de laatste kans voor de Zandvoorters gespeeld tegen Cagia... ...dat thuis ongelooflijk sterk is. Die hebben de teamwedstrijden één keer verloren. Ze hebben negen keer gewonnen, één gelijkspel gehad. Maar het leuke is natuurlijk dat Cagia uh, in Zandvoort gigantisch op de broek kreeg... ...en een van de vier nederlagen die ze moesten leiden dit seizoen in Zandvoort opliep. En dik ook. En nu is het Jesse de Haan die uh, de bal heel goed uh, naar voren speelt... ...maar die wordt onderschept door de verdedigers... Uh, van Cagia. En dan komt er weer zo'n wilde, wilde trap. Het is echt voetbal waar de spanning op staat. Er is te veel spanning. En Rijniemutzaard uh, pakt die bal nu en speelt hem uh, naar de rechterkant. En dan kan Zandvoort weer proberen om een nieuwe aanval op te bouwen. Jammer, die achterstand was echt niet nodig. Het was een, uh, een fout in de verdediging van Zandvoort. De bal kwam voor en in tweede instantie werd hij dus ingewerkt door die, uh, door die uitblinker bij uh, Cagia-Lichtenberg. En dat is een hele goede voetballer. Dit was ook weer een uh, gevaarlijk moment, maar de bal wordt goed weggewerkt. staat dus uh, na zeg maar uh, een minuut of tien voetballen 1-0 voor KGA. En wie weet kan Zandvoort zich nog hervinden. Moet wel, want ze moeten vanmiddag winnen en willen ze nog kans houden op de periode.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 Friends really wanna break us apart. Good, good, good Lord.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 some spots oh. Bij de wedstrijd van SV Sanford. Spelen vandaag uit, tegen, of uit in Lissabroek tegen Cagia. Helaas een beetje slecht uit de startblokken gekomen. Het staat op dit moment 1-0 daar. Dus een 1-0 achterstand voor SV Sanford. Gelukkig hebben we nog even te spelen. <tied> Je noirais bien si pour dix ans, mais j'en prendrai pour cent dix ans au moins, au moins 110 ans. m'a devenir ton amant seul mon t'a n'ard de tes In vakantie als je deze hoort. Julian Klerk was dat en Hélène. Ja, het is 9 minuten voor 3 uur op de zaterdagmiddag... ...en morgen de zondag in Zandvoort. En dan hebben we weer een geweldige jaarmarkt in het centrum, albert -Jan. Ja, de eerste van 2017. En tegelijkertijd een nieuwe programmering voor de jaarmarkt in Zandvoort. De jaarmarkten in Zandvoort krijgen vanaf morgen een nieuwe programmering... waarin het verleden onderscheid werd gemaakt tussen voorjaarsmarkt, zomermarkt en wintermarkt... worden er nu in de maanden mei, juni, juli en augustus één markt door het centrum van Zandvoort georganiseerd. Het waarom is vrij simpel. We kregen steeds meer met minder of zelfs slechte weersomstandigheden te maken. En dat was het niet prettig werken. We hebben nu met de gemeente afgesproken dat we in de maanden mei, juni, juli en augustus... de tijd dat het normaal gesproken mooi weer zou moeten zijn... de markten gaan organiseren, legt organisator Alex Willemsen uit. Het is dus morgen dus de eerste keer. De volgende markten zijn op 11 juni, 9 juli en 27 augustus. De jaarmarkt begint morgen om 10 uur en duurt tot 5 uur. Diverse marktkramen van verkopers uit het hele land komen naar Zandvoort. Verder zijn er veel Zandvoortse winkeliers vertegenwoordigd. Met een kraam en de lokale horeca heeft natuurlijk de terrassen uitstaan. Dus nieuwe programmering, Jaarmarkten Zandvoort. Morgen de allereerste, dan op 11 juni, 9 juli en 27 augustus weer. Nou, en Lex, ja. onze weerman is weer begonnen, dus gegarandeerd mooi weer. Nou, nou, nou, nou, nou. <tied> Een redelijke uh, kans op dan, uh, Albert-Jan. En voor de koopjes, hè, dan moet je morgen even voor vijf uur gaan. We hebben echte koopjes op de jaarmarkt.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 24 uur per dag CFM TV met uiteraard de laatste nieuwtjes. En het tv-bericht door Lex van der Hoorn. En daar op de achtergrond hoor je dan het geluid van CFM. En zo meteen daarop het volgleur van Zandvoort op zaterdag.